Gaan zitten. Het is tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. We hebben er wel drie vanmorgen. We hebben de Veenhard Kruimels van 0 tot 3. Die mogen mee, even spieken hoor, met, uh, met Marjorie en Sanne. Dat is gewoon hier uh, links naast de keuken achterin. En we hebben de Veenart Kids voor kinderen van groep 1. Tot met groep 4. En die mogen mee met Hilde en uh, met Marieke. En ook de Veenhard Kanjers. Voor groep 5 tot en met 8. En die mogen mee uh, met Esther. En die kinderen gaan allemaal even hun jas aan doen. Want die gaan naar de fontein. Hier vlakbij. En uh, nou, heel veel plezier zou ik zeggen. We zien jullie straks weer terug. Nou, er komen misschien zometeen nog wel een paar mensen weer terug binnensluipen. van het wegbrengen van de kinderen. Maar uh, dat komt helemaal goed. We gaan samen een stuk lezen uit de Bijbel. Je kunt meelezen op de Beamer. En daar lezen we over een mooie ontmoeting. van Jezus met een, uh, een Samaritaanse vrouw. En zo kwam Jezus bij de Samaritaanse stad Sigar. dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten en het was rond het middaguur. En toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. En Jezus zei tegen haar, geef me wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.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 Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. En daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg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 ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. En Jezus zei tegen haar... Dat ben ik die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug... en ze verbazen zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. En toch vroeg niemand... Wilt u dan mee? Of uh, waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan... ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar... Kom mee... Er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? En toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus. Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei. Ik heb voedsel. Even zoeken. Ja, even zoeken waar ik gebleven was. Oh ja, hier. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben, zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei, mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch, nog vier maanden en dan komt de oogst? Ik zeg jullie, kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing. De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen... waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af. En in die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem... door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. En toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei... En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Jan-Peter. Ja, ik had er een stukje uitgeknipt. Ja, want, ja. Goedemorgen. Zijn er... Um... Zijn de mensen die van voetbal houden? Nee. nee. Oké. Okay. Kom ik op het einde even bij je terug. Vind je goed? Het heeft iets mee te maken. Um, zullen we hem gelijk van start gaan trouwens, anders gaan oh, die dingen komen er even langs. Dus ik een beetje proberen binnen de tijd erbij. Ik ga maar mijn script houden. Kun je het een beetje in de gaten houden? Oh, nou daar is een, iemand met een. Uh, ja. Hij is de hulp die bij jou past. Um, dit is, um, ja, ik heb natuurlijk het voorrecht dat je er mag een week een aan, week aan, naar zo'n zo verhaal kijken. En dan mag je hem één keer houden in Utrecht Noordwest. En dan blijft hij weer een week in de kast. En dan mag je hem weer uithalen in de auto. Dan laat je hem door je heen gaan. Vanmorgen lees je hem weer. Dit is vind ook een fantastisch lief verhaal. Je je je voorstellen dat echt, je bent iets aan het doen. en Je komt Jezus bij je zitten en die zegt van, uh, heb je een kopje koffie voor me? Dat is toch super? Jij moet denken, ja, ik, ik ben, en er komen een heel aantal vaak heel negatieve dingen over jezelf, toch? Ja, precies. Reken jezelf af op allerlei manieren. En dan komt God gewoon in al zijn majesteit, in al zijn grootheid, gewoon even bij de keukentafel. En dan doe je een kopje koffie. Suiker en melk vraag jij. Nee, dat weet ik niet. Dat is, toch een, een, een, dat is onze God. Ja, ik denk dan soms wel, ik ga weer naar huis. Maar als we dit een beetje, beetje, beetje op elkaar door kunnen laten dringen, dan kun je ook weer naar huis gaan. En dan is aanbidden toch... Ook aan die keukentafel alweer een feit. Dit is de kern van het verhaal. Maar goed, dat, jullie komen wel voor, een, voor, voor, voor meer hè, dan dit, of niet? Ja, maar alles is klaar. Dan gaan we nu koffie drinken samen. Want lieve mensen. we moeten er wat meer inkruipen, denk je. Hè? Ik heb het voorrecht om dat langer te doen. We moeten wat meer inkruipen. Ik zou je willen voorstellen. wees even met mij die Samaritaanse vrouw. Want die was. Heel eenzaam. En misschien ben jij nooit eenzaam. Daal dan toch even af in jouw leven. Op momenten dat je wel eenzaamheid bent. En ik garandeer je. En ik weet zeker. Dat er veel meer eenzaamheid is. Tussen jouw oren. Dan dat we nu. Met elkaar. Willen weten. Dat je niet begrepen wordt. Dat je denkt. ja Bijna. In een huwelijk kan dat even goed. Dat het toch eenzaamheid is. Nou was deze vrouw heel eenzaam. Hè? Dit was een vrouw, moet je je voorstellen, die haar kinderen niet morgens vroeg naar de school durfde te brengen. Want dan denk oh, je, dan hoort oh, ze allerlei mensen over haar praten. Dus op een afstand van de school zou ze zeggen, ga jij zoek je het voor de rest even uit. Ze wilde niet bij die moeder staan. Dat is de reden dat ze smiddags bij die bron staat. Een achtelijke tijd. Smiddags ga je niet naar een bron om water te halen. Je haalt best een keer een patatje, maar dat doe je niet om drie uur, om tien uur morgens, Toch? Nee. Deze vrouw heeft er echt een puinhoop van gemaakt van haar leven. Vijf mannen. En de vijfde, kom maar samenwonen. Denk ik toch, hè? Maar ze waren niet getrouwd. Ja, mensen, dit is, dit is in Meidrecht al een dingetje, hè? Als iemand in de straat vier keer trouwt en dan de vijfde keer, toch? Of niet? Ja. In Utrecht ook, als we elkaar kennen, dan denk je, nou, jo, die vrouw die vier keer getrouwd is. Maar in die... Terwijl wij daar niet zo moeilijk over doen. En terwijl we samen samen ook niet zo moeilijk doen, toch? Onze cultuur is heel ver van die cultuur hoor. Maar in die cultuur had zij dus vier mannen versleten. Dus ze heeft er. Als we doordenken over die vrouw, heeft ze ook echt een probleem in haar leven. Die ze niet aanpakt, maar waarin ze continueert. Anders stop je en anders gebeurt iets anders. Maar zij repeteert zichzelf. Ook in haar problemen. Anders, was het niet, anders, anders is het niet. En dan wil ik je ook vragen om met mij mee in jezelf te gaan... op die punten waar jij jezelf en je oude fouten blijft repeteren. Want denk maar niet dat die vrouw zegt van... dit is nou de man, ik heb nou een leven, dit is goed. Deze vijfde, het was lang zoeken, maar de prins of het witte paard, dit is het. <laughs> het klopt iets niet hè. En ik, ik laat haar haar... Maar ook binnen jou klopt iets niet. Hè? Ben jij niet de mens die je zou willen zijn? En ben je ook niet de mens die God zo bedoeld heeft. Hè? En op zo'n moment dat je op het wc is of waar dan ook, in je eenzaamheid. Ook in de gaten hebt. Dit is niet het leven. Dit is niet het leven van de vrouw zoals ze zich dat voorgesteld had toen ze 16 was. En met haar eerste man trouwde. En hem voor eeuwig. Echt niet. Op dat moment dat jij jezelf eigenlijk realiseert. Dit. Ik ben niet goed. Ik ben ook niet zo goed bezig. Dat je het zelf realiseert. Dat je jezelf in je eigen eenzaamheid aantreft. Ben je er? komt Jezus voorbij. En zegt hij niet. Nou, dat klopt niet, hè? Vijfde vrouw, ben je helemaal gek. Geen woord, hè? Hij wist het, hè? Hij wist het wel, hè? Geen woord, hè? Hij komt naast je zitten en zegt. Zullen we bij de koffie houden of niet? Mag ik een kop koffie van je, dat is onze God, lieve mensen. Die midden in de shit van jou, mag ik het nog erger maken, existentiële zijn. Maar ook al knap je iets op, je komt er nooit waar je zijn wilt. Zeg van, joh, biertje. Dat is het nieuws wat ons Keer op keer tot in ons hart mag treffen. En wat je ook een hele bevrijding mag geven. Deze vrouw die dacht, dacht 24-0. Het thema is 24-7. 24 uur, 7 dagen lang aanbidding. Onhaalbaar. Deze vrouw die dacht, en wij denken ook vaak. Nee, ik moet die andere hebben. 24-0 moet ik hebben. 24-0. Dat is mijn eerste punt. Dat is die Samaritaanse vrouw. Eigenlijk denk ik over mezelf. Dat ik 24 uur lang. Alle dagen lang. Komt het nog ja? ja. Eigenlijk, denk ik, eigenlijk denk ik over mezelf. Dat ik 24 uur lang. Alle dagen. nooit, Eigenlijk denk ik dat ik nooit. In aanbidding voor God leef. Dat is het grote probleem van deze vrouw ook. Eigenlijk kom ik nooit. Daar waar ik zijn wil. 24 uur. En dat kan diep in ons ingeslepen zijn. Hoezo God aanbidden? Hoe reëel is dit wat ik nu zeg? Hoe reëel is het voor jou dat Jezus echt bij je komt zitten? Bij de koffiemachine of thuis... En echt tegen je zegt, ik heb je nodig. Anders krijg je geen koffie. En ik heb tegen koffie. Jezus had die vrouw nodig. Heel simpel voor een klein beetje water. En dat is niet verkeerd. Om af en toe een slokje water te drinken. En daarvoor was... Uh, Kostens echtpaar van deze maand nodig. Anders had het er niet gestaan. Is, is, dat een, is dat iets wat in, je, in mijn gedachten zit? Ik kan ik steeds je zeggen, maar even goed in mijn gedachten zit: dat God mij nodig heeft. Wil je wat water voor me halen? En het spreidt zich nog veel verder uit. Niet alleen om water te halen voor Jezus zelf, om een slokje verfrissing te hebben. Jezus had deze vrouw nodig om de hele stad sigar te bereiken. Als de vrouw er niet geweest was, was Jezus gewoon doorgelopen en waren ze in Sygaard. Het einde van die stad hadden ze tegen, Siega, tegen Jezus niet gezegd van... Jezus, kom nog wat langer hier blijven. En dat doet hij dan ook, flexibele man. Blijf nog twee dagen langer. Twee dagen? Kun heb een uurtje met me, nee, blijf twee dagen langer. Als die vrouw er niet geweest was, die inderdaad, die zo je wil, zondige vrouw, whatever. Als ze er niet geweest was, als ze niet met hem in gesprek had durven gaan... Als ze we schuin weggebleven, doen we dat misschien, weggebleven was. was die vreugde niet die stad ingekomen. en was Jezus' koninkrijk iets minder groot geweest. En hoe is het voor ons als christenen. en voor jou als vriend. is het denkbaar dat, de, dat God, die grote God, zegt: Hey, I need you, man. Ik heb jou echt nodig in mijn rijk. Ik doe het niet zonder jou. Natuurlijk had God een grote luidspreker boven aan neer kunnen zetten. Ik hou van jullie allemaal. Dat, dat is dream on. Gaat er niet boven mij komen? Wat gaat er wel komen? Een vrouw die vertelt van Jezus wat hij zelf is overkomen. Dus met de 24-7 zou wel eens dichter in de buurt kunnen zijn... Dat we denken. Of toch niet natuurlijk. Want je, in het verhaal staat ergens. De echte aanbidding gebeurt in geest en waarheid. Het gaat over aanbiddingen. Gebeurt het ook hier op deze berg. Of gebeurt het in Jeruzalem. Met zo'n theologische discussie. Maar ook een echte discussie. Tussen Samaritanen en Joden. Gaat die vrouw verder. En dan zegt Jezus. Nee, het is niet meer hier. Het is ook niet meer in Jeruzalem. Maar je kunt straks bidden in geest en waarheid. Nou, dan zie ik uh, Bertine staan zeg maar en Anne. Maar dan liefst nog iets meer met de, ja, dat moet jij niet doen, maar nog iets meer met de handen omhoog. Zo. <laughs> dat wordt een beetje moeilijk. Iets meer met de handen omhoog, ook een beetje je ogen dicht en denken van Heer, ik hou van u. Ik doe het zelf hoor, dus als je denkt, van nou heeft hij mij, dan maakt die mensen belachelijk, ja dat doe ik mezelf. Want ik hou ervan om zo te zingen. Maar dat, dat is toch een beetje ons beeld van in geest en waarheid. Dan is het toch helemaal in de Heer zijn en dan, en dan een beetje happy-clappy. Of maak het niet negatief, maar echt mooi dat je denkt van, oh god, ik kan nu ook een lied zingen. Dus dat echt ook oh, klopt. Dat is, is dat niet een beetje ons beeld van in geest en waarheid. Dat is aanbidding. Ja, dat haal je natuurlijk maar één seven, hè. Dat haal, maar, dat haal je maar één uur in zeven dagen, toch? En dan nog niet eens een uur, want zo lang begeleid je ons niet, dus dat haal je maar een kwartiertje. Tien minuten, dit. Bedoelt Jezus dat met geest en waarheid? Wat is nou geest en waarheid? Ik vind het altijd heel nuchter om naast, want heel veel bijbelstudie gaan er allerlei teksten langs... maar kijk nou eens gewoon naar de persoon van Jezus... Hoe vaak zie je Jezus dit doen? Ik, heb, ik weet niet of jullie de Bijbel kennen. Maar ik heb het nooit gezien. Dat Jezus in vervoering hard op stond te zingen. Toch? Dat is merkwaardig. Hoe vaak, weten jullie, heeft Jezus gezegd... Jullie moeten zingen. Niks. Wat kun we nu? Dus door gewoon naar Jezus te kijken hoe hij in de realiteit zich als zoon van God op aarde gedroeg, leert dat je al heel veel over je eigen beelden. Ik weet niet of jullie je herinneren, maar in elk geval degene die van de Matthäus Passion houden. Die weten natuurlijk, die weten natuurlijk. Zong Jezus, zong Jezus niet? Niet? Die neke. Dat was beter. <laughs> Nadat ze de lofgez lofgezang... Ik, zou hem bijna, ik kan het niet reciteren zoals de evangelist dat doet. Had ik eigenlijk even in moeten studeren. Dat lijkt me wel super. Uh, we zongen had Gingen ze eens in de Eulberg, dat heb ik nog wel. Nadat ze de lofgezang gezongen hadden, dat betekende psalmen uh, 109 geloof ik tot 121, die pelgrimsliederen. Dus dat zongen ze altijd bij Pascha. Nadat ze lofgezang gezongen hadden, gingen ze naar buiten, naar de Olijfberg. Dus Jezus zong wel met zijn discipelen gewoon die, die psalmen, die pelgrimsliederen door. Een beetje andere wijze zullen ze gezongen hebben, maar dat soort liederen zong Hij zong dus wel, maar je vindt nergens een gebod, en je ziet hem ook nergens, die geest in aanbidding, dat het iets heel speciaals is. Dus dat moet je al een beetje kritisch maken op wat zou dan met geest in aanbidding bedoeld zijn. Een andere vraag die ik me ook gesteld heb, ik vond het geen eenvoudige klus hoor. Ik moet over deze tekst spreken, geest en aanbidding, um, maar wat dan wel? Een andere vraag die ik hem ook gesteld heb. Stel je voor dat het wel zo is. Dat Jezus zegt, je moet in een bepaalde emotie hem aanbidden. In geest en ook nog eens waarheid. Wat is dan waarheid? Dan wordt het wel knap lastig van. Want dan maakt Jezus het niet makkelijker voor die vrouw. Maar dan maakt hij het juist moeilijker. Het is niet in Jeruzalem. Het is niet in Sigar. Maar in geest en waarheid. Ja, een soort geestgesteldheid waar in moet komen. Nou, alsof we dat kunnen regisseren. Dus dan maakt hij het eigenlijk nog moeilijker. En dat zie ik hem niet doen. Daarom, als je eens anders kijkt naar die woordenpaar geest en waarheid. En dan je zegt, de vader wil aanbeden worden in geest en waarheid. Dan kunnen we nog even inzoomen op die geest. Wat is die geest dan? Is dat een emotie? Nee, hij wordt ook vaak weergegeven in de vertalingen met een hoofdletter G van geest. Dus het aanbidden in de heilige geest. Dat zegt ook de tekst. Misschien kun je die er nog bij halen. God is geest. Want God is geest, vers 24. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest. Kun je dus ook met hoofdletter schrijven, hè? In geest en waarheid. God is geest, dat wil niet zeggen dat God dus een hoog boven de materie zwevende persoon is. Als ik zeg, God is liefde, dan wil God vooral omhelzen. Dat is toch haar kenmerk van liefde. Als er staat God is geest, dan wil dat zeggen dat, dat, dat de geest er altijd op uit is om een ander te bereiken. Materie is nergens op uit. Dit ding doet, staat hier gewoon. En dat ding zegt niet, ja maar ik wil met jou in contact komen. Geest is tegenovergestelde van materie. God is geest, wil juist wel in contact komen. Is uit op relatie. Is nooit maar opgesloten in zichzelf. Zoals de Heilige Geest herschept, brengt hij alles tot leven. Dus aanbidden in geest en waarheid kun je het beste maar trinitarisch lezen. Dat wil zeggen in vader, zoon en geest. Dan lees je het zo, want aanbidding, als ik aanbid, aanbid dan in geest en waarheid. Ik moet even de tekst opzoeken. Um, moet dat doen in geest en waarheid, want God is zelf geest, is op uit. Wie hem aanbidt moet dat doen in geest en waarheid. Moet dat doen in de heilige geest. En moet dat doen in Jezus. Want als iemand zegt. Wie is hier waarheid en wat is waarheid. Zegt Jezus zelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus ik leg het zo uit. Wie God aanbidt. Beter. Wie de vader aanbidt. Het staat hier echt uitgetrokken. Wie de vader aanbidt, de vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en waarheid. De vader zoekt mensen die hem aanbidden in zijn zoon en in de heilige geest. Want direct daarna vervolgt de vrouw, ik weet wel dat de Messias zal komen. En dan, gaat het, en dan zegt Jezus, ja, ja dat ben ik en ik vertel je alle waarheid. En die waarheid, die heeft twee kanten. Een vervelende kant. En dat is ook bij Jezus zo. Ja, ik weet je leven, ik ken je leven. Ik ken het door en door. Ik weet je binnenkant, ik weet je eenzaamheid. Ik weet ook je slechte kant. Ook echt je slechte kant, die ken ik. En die legt hij zo open. En de waarheid, dus aanbidden in de Heer Jezus, dicht bij de Heer Jezus zijn... Heeft ook die andere waarheid. En ik los dat op. Jouw slechte kant. Heb ik weg? Heb ik opgelost? Heb ik afgerond? Heb ik vergeven? Heb ik volbracht? Laat ik het toch maar doen, Annemiek. Stel je voor, je hebt daar gezeten en gedacht. Je hebt een aantal lelijke gedachten gehad. Je hebt ook over die collega's gedacht. Wat zijn het toch of niet? Slechte collega's, ja. Oké, okay, nou dan lijken we weer op elkaar. En dan kunnen we ook lelijke woorden zeggen over collega's. Toch? Als we Jezus vergeving, als je aanbidt in geest en in waarheid, betekent dat dus met, je, met Heer helemaal verbonden met ene God, hè? betekent dat dit, lieve mensen, dat alles wat er op dat moment niet goed is in jouw mind, dat dat vergeven wordt, toch? Dat dat radicaal weg is, toch? Dat jij alle gehoorzaamheid hebt verbracht wie Jezus voor jou al verbracht heeft. Toch? Zo werkt het toch? Dus als je radicaal doordenkt dat op dat moment zonde gebeurde, is dat volledig weg. Wat blijft er nog over? Als echt het kwaad, het verkeerde, het zonnige volledig weg is gehaald. Wat blijft er dan nog over? Tja, enkel Goed. Toch? Dit is zo oud als de weg naar Kralingen. Oh nee, nee, jullie zeggen iets anders denk ik of niet? Komt van mijn schoonfamilie. We woon in Berkensrode Reis. Wat ik nu zeg is zondag 23. Die kennen we. Ja, ah, jawel. Dat ik alle gehoorzaam... Dat God mij het... Goede van Jezus, zo toerekend, alsof ik alle gehoorzaamheid heb volbracht die Jezus voor mij verbracht heeft. Op je ergste moment, op een zwak moment, blijkt het dus dat die zonde radicaal weg is. En wat er nog overblijft, is, om in de termen van deze dienst te spreken, aanbidding. Is God blij mee? Dank je wel. Dat is jou en mijn leven. Aanbidding 24-7. Begrijp je dat, Jan Peter? Echt niet. Dit kan toch niet? Is het waar? Ik zie het hem doen. Ik zie hem geen kwaad woord zeggen tegen die vrouw. Ik zie hem die vrouw gebruiken, in de positieve zin, voor de stad. Ik zie dat daar in Sigar mensen opknappen. En je vraagt nog, tegen de naderhand. Denk je dat die vrouw sinds die ontmoeting met Jezus van al haar issues af was? Wat denken jullie? Ik geloof er niks van. Ik geloof er helemaal niks van. Ik geloof dat na de bekering, nog volop, nadat je de Heer Jezus hebt gezien, nog volop het kwaad blijft. Echt waar. Ook in mij. Oh man, dus heb je altijd weer geest en waarheid nodig. Je hebt de heilige geest zo nodig. En ik ben soms zo, ik ben zo vaak zo blij dat ik niet God vasthoud, maar dat hij mij vasthoudt. Ik moest voor de kreven met het kerkblad, moest ik een profiel schrijven over mezelf. En waar ik me erg veel zorgen over maakte. En waar ik me geen zorgen over maakte. Ik zei nou, ik maak me geen zorgen over de kerk. Het leek me belangrijk om dat in de kerkblad te zeggen. Oh, zorgen over ontwikkeling. Ik maak, me geen, ik maak me echt geen zorgen. Waarom niet? Omdat ik er niet aan begonnen ben. Als ons initiatief was, zou ik zeggen: Nou, dan weet ik niet wat dat wordt. Ik vind het een erg groot project. Maar, maar omdat God aan dat project begonnen is, man, en dat geldt ook voor mij, dat is ook een persoonlijke. Als ik op mezelf moet vertrouwen, omdat ik in geest moet komen of in waarheid moet komen. Nee, De drieëne God komt naar mij toe en dan zegt: Jan-Peter, ik heb je nodig. Voetbal, hè? Zullen we afronden? Het is gezegd, mensen. Ik, kan, ik, kan, ik heb hier nog een tekst staan. En dat, maar, maar, maar voor mij uh, voetbal. In welk, in welk team zou je het, ja, het liefste spelen? Ja, welk team zou je het liefste spelen? Het, nee, ik moet anders vragen. Wat is het hoogste team waar je in kunt spelen in Nederland? Als voetballer. Dat weet je niet. Dan moet ik even hulp hebben van iemand die zegt niet van voetbal te houden. Oh ja, echt waar? Oh, jij houdt echt niet voor voetbal. Ik ga zo een praatje maken over voetbal. Goed. Het, het hoogste team. Nederlands elftal? Oké. Okay. Oh, oh, oh geen ruzie hier. Nee, ja, dan begint het alweer. Nee, laten we nationaal. Laten we nationaal blijven. Nederlands elftal, hè? Dan ben jij wat jong, maar je hebt dan ook een Nederlands elftal. Kun jij je voorstellen dat, je, dat jij daar met jouw manier van voetbal spelen, dat jij daar nu al in zou kunnen spelen? Nee, nou, dat is heel goed. Nu nog niet. En weet je wat Jezus dan zegt? Nu al wel. Ja, ja, zeg jij maar, maar ik kan dit niet, ik kan dat niet, ik kan geen dribbel maken en ik zie het altijd naast. Hé, hey. die ene keer, die naastschieten, dat vergeef ik zeg maar. Hè? F, F, je begrijpt me wel in beeld, hè? Dat naastschieten, dat, dat maak ik goed. Dat neemt, dat, dat, ik zal ervoor zorgen dat niemand je er kwalijk neemt, dat niemand het ziet, dat God het dat, dat weg is. En die ene keer dat je, dus die keer dat je wel schiet, is raak, die tel ik alleen maar. Terwijl wij zeggen, ja, God, dat team is echt toch wel, daar ben ik niet geschikt voor. Zegt hij tegen jou, ja, ja, ja, de beste speler, een van mijn beste spelers. Ik heb allemaal zulke beste spelers. Kom op, join the team. Geniet ervan en speel lekker mee. Amen. Hoe lang nog? Ligt niemand wakker van het donder? ZANG ...zullen we samen bidden. De Veenhaardkerk uh, bidden we eigenlijk elke zondag... ...voor elkaar, voor mensen om ons heen. En ik heb eigenlijk een heleboel mensen... ...voor wie ik wel graag zou willen bidden. Het bloemetje gaat deze week... Uh, ...naar Arie voorbij. Arie zit uh, bij Anouk in de klas, onze oudste... ...groep 8 van de Julianeschool Wilnis, En hij is al best een hele tijd ziek. Hij heeft een bacterie in zijn lijf gekregen... En die maakt hem elke keer weer ziek Dus elke keer heeft hij weer last van zijn ogen En moet hij weer uh, naar het ziekenhuis Weer aan de prednis nou, Dan bouwen ze dat weer af Gaat net niet helemaal oké okay. Dus die, ze hebben echt al nou gewoon maanden van, uh, ja, van ziekte achter de rug En van zorgen Dus het bloemetje gaat naar hen Maar het lijkt me ook heel goed uh, om voor Arie en voor zijn uh, familie te bidden um, Ik wil eigenlijk ook graag bidden voor Geurt Geurt kwam net even bij mij en Geurt moet over dinsdag over een week uh, worden geopereerd een afgescheurde pees hè, in je schouder, vertelde je net. Het doet ontzettend veel pijn. Dus um, nou, ik ga bidden voor Geurt dat dat goed mag gaan en uh, goed mag herstellen. Ik was van de week ook bij Marjolein. Mensen die vaker in de vingerkerk komen, die kennen haar wel. Marjolein en Harry hebben net een kindje gekregen. We hebben veel zorgen achter de rug. Uh, het gaat wel wat beter. Marjolein zelf komt uh, niet zo goed aan de rust toe. Dus uh, nou, het is voor goed voor haar en ook voor die kleine Jesse te bidden. Ze hebben morgen... Uh, uitslag van allerlei onderzoeken en euh, nou, we hopen ook dat dat een goede uitslag mag zijn, dus We zullen ook uh, voor haar bidden uh, nou eigenlijk de meeste van ons kennen Milou ook wel Milou is, uh, is ook ziek afgelopen donderdag was uh, de uitslag van een scan nou op zich was dat een goede uitslag ze heeft wat tumoren in haar hoofd hè? de tumoren zijn niet groter geworden ook niet kleiner dus ik merk dan als ik het lees dat ik denk oh nou, er gaat wel weer, weer wat door mij heen op zich was het goed, want de behandeling uh, doet wat hij moet doen. Maar het lijkt me goed om uh, ja, ook voor Milou te bidden en haar op te dragen. Maar zo zijn er veel uh, um, zaken. Ik, ik, um, ik kan er best nog een paar bij schrijven. We zijn hier toch, denk ik dan. Dus heeft iemand, uh, iemand van jullie dat je zegt, van, nou, ik zou graag willen dat je daarvoor uh, bidt? Oh. Ja, zeker. Ik zal voor ze bidden. Ja, ja familie Vis uh, op uh, nou ja ernstig uh, mishandeld door de buren. Tom maar even kort erbij vertellen. En dat uh, heeft heel veel indruk gemaakt. En nog steeds is dat niet over, hè? Dus um, ik schrijf ze erbij. Ja. Nog andere dingen? Natuurlijk, ja. Dan ga ik voor haar bidden. Hoe weet je ook hoe ze heet of niet, Rosa? Ja, cool. Dank je wel dat je het even deelt. Ja. Nog meer. Zomaar? En misschien komt er wel meer bij. Nou, je mag alles tegen God vertellen, terwijl ik staat te praten. Kun je dat gerust ook zelf doen? Dus uh, zullen we samen bidden? Goede God, liefdevolle Vader, Jezus, we willen we in eerste plaats bedanken. Dank voor uw enorme liefde voor ons. Heer, voor uw genade, voor het feit dat u zo, zo positief naar ons kunt kijken, naar ons wilt kijken, terwijl we nou, zoveel dingen doen en denken helemaal niet positief zijn. Dank u wel, Heer, dat u ons uh, ja, ziet als, als volkomen en als, als goed. Wat een wonder is dat. Dank u wel dat u ons wilt gebruiken in uw koninkrijk om uw liefde te verspreiden. Dank u wel voor, uh, ja, voor uw heilige geest. En ik wil u bidden, Heer, dat we ja, daarmee gevuld mogen worden. Zoals we hier vanmorgen zitten. Ieder van ons. Op onze eigen manier. Zodat we ook uw liefde en uw prachtige boodschap ja, verder kunnen brengen. Aan de mensen die we ontmoeten. Op ons werk, of, uh, of thuis, of, uh, of in de straat, of waar dan ook. Wilt u ons gebruiken? En helpt u ons om echt te luisteren naar, uh, ja, naar uw stem. Ook gewoon te doen datgene wat, ja, wat u in ons hart geeft. En helpt u ons om te geloven dat we ook echt liefdevolle zonen en dochters zijn. Geliefde kinderen. Die ook echt... Uh, ja, door u gebruikt willen worden. Wilt u ons uh, helpen om daarvan overtuigd te zijn en daar niet aan te twijfelen? Heer, ik wil u ook bidden voor, uh, voor Arie. Heer, u weet dat hij al zo lang ziek is. En uh, u weet ook hoe hard hij knokt. Dat hij elke keer weer uh, naar school gaat en zijn best weer doet. Dat ze elke keer proberen de medicijnen weer af te bouwen. En hier tot nu toe is hij nog steeds niet helemaal beter. en zijn er blijven er zorgen. We willen u bidden voor hem en uh, voor zijn ouders, zijn broers en zussen. Dit is best een, uh, een zware weg. Wilt u met hen zijn en uh, hen ook laten voelen dat dat zo is. Heer, we willen u bidden voor Geurt als hij uh, dinsdag over een week wordt geopereerd. Hij heeft veel pijn. We willen u bidden, heer. Wilt u hem nabij zijn, samen met Mirel en met hun kinderen... En wilt u hen omringen met uw, uh, met uw liefde en uw zorg. Dat ze zich gedragen voelen. En we willen ook bidden voor volgende week. Als hij uh, onder het mes moet. Dat u uh, ja, de handen van de doktoren ook zegenen. Dat het goed mag gaan. Dat het mag herstellen. Dat hij zich weer ja, fit en gezond mag voelen. En we willen nu bidden voor Milou. We zijn blij met uh, Hans Renate dat, uh, dat de uitslag van de scan goed was. En dat de medicijnen ook lijken te doen wat ze moeten doen. En we bidden u, wilt u uw armen om dit gezin heen houden. Om dit kleine meisje, wat ziek is. Heer, wat tegelijk zo verschrikkelijk spontaan en vrolijk uh, door het leven wandelt. Dat is prachtig om te zien. En dank u wel dat u dat geeft. En we bidden u om, uh, om genezing. We bidden u om, uh, om kracht, om dit te dragen en dit vol te houden. We bidden u dat ze mogen voelen dat u dicht bij hen bent. Heer, we bidden ook voor uh, Harry en Marjolein en voor hun kleine Jesse... die uh, al best een lastige start had met allemaal ziekenhuisbezoek en ook weer onderzoeken. Morgen is ook een uitslag daarvan. We bidden u, heer, dat dat goed mag zijn. En We bidden ook voor Harry en Marjolein dat ze uh, ja, elkaar mogen vinden. Dat ze u zoeken en dat het hen ook lukt om, uh, om rust te vinden... En voor, voor Jesse te zorgen. Heer, we bidden u voor uh, de familie Vis. Een aantal van ons uh, kennen hen ook wel. Heer, ze hebben iets verschrikkelijks meegemaakt op Oudjaarsnacht. Het heeft zo hun, hun gevoel van veiligheid aangetast. En hun, ja, hun, hun rust. We bidden u voor hen. Dat dat uh, terug mag keren, heer. En dat ze zich weer veilig mogen voelen. En dat dingen die stuk zijn gemaakt... ook weer op een of andere manier mogen helen. Wilt u dicht bij hen zijn... als, ze, als zij zich aangevallen voelen... en, en mishandeld... en als ze bang zijn? Wilt u bij hen alle vier zijn? En hen kracht geven? Heer, we ook net een verhaal van Rosa... die voor de trein is gekomen... Het is niet helemaal duidelijk hoe dat is gegaan, maar heer, wat een verschrikking om dat mee te maken, ook als moeder. We zijn blij dat ze, dat ze nog leeft, maar dat, ze is er niet goed aan toe. Heer, wilt u alstublieft uh, bij Rosa zijn en bij, uh, bij haar moeder, bij haar familie. Wilt u ook hier herstel geven? Heer, en als het niet een ongeluk was, wilt u niet alleen herstel geven lichamelijk, maar ook... Uh, maar ook geestelijk. Geef dat er aandacht is. En dat ze. Ja, dat ze beter mag worden. En dat ze echt beter mag worden. Wilt u veel kracht geven om dit ook te dragen? Ook voor de mensen die daaromheen staan. En we wil nu danken dat we al deze dingen kunnen delen hier vanmorgen. En dat we. dat kunnen doen in alle rust. En we willen nu zo ook. Uh, ja, bidden voor onszelf zoals we hier zitten, dat als we straks weer naar huis gaan, heer, dat we echt um, ja, uw ogen en uw oren mogen zijn op de plek waar we naartoe gaan. Bidden we bidden u in Jezus' naam. Amen. Nou, ik hoorde allemaal al stemmetjes uh, langslopen. Ik wil nog graag een paar dingen met jullie delen voordat we um, samen gaan koffie drinken. Nou, ik heb al verteld waar de bloemen voor zijn, voor de familie Verweij, dus, dus in Nieuwerter A. Dus daar, daar komen ze vast en zeker goed aan. Um, we hebben deze week ook weer de veenhard Filmmaand. Er zijn al twee films geweest. Komende vrijdag draait, moet ik even spieken, The Hundred food Journey. Ik ken hem niet. Het moet een, uh, um, een mooi boek zijn over een familie die vanuit India helemaal naar uh, Zuid-Frankrijk uh, verhuist... en daar uh, een lekker restaurantje opent... Maar goed, in die, uh, in die plaats zit al een Frans restaurantje. Dus nou, je kunt voorstellen, dat geeft uh, gedoe onderling. Um, ik vind eigenlijk alle films altijd, die worden uitgezocht om te draaien prachtig. Dus ik zou zeker zeggen, kom kijken. Als je zin hebt, kijk of je dan iemand kunt uh, vertellen. Misschien wil je wel iemand meenemen. Vrijdagavond, s'avonds om acht uur open en om half negen start de film. Dus van harte welkom uh, daarvoor. Ehm... Um, we gaan zometeen ook uh, samen koffie drinken. Het staat al klaar. En thee, van harte welkom om daar uh, bij te blijven. En wil je nou een beetje op de hoogte blijven van de dingen die we doen... schrijf dan zeker je naam bij de deur, bij de uitgang in het boek. Je e-mailadres, dan krijg je alle berichten um, van ons... wat we allemaal nog meer doen als kerkdiensten houden over je mail. En misschien is het wel goed om daar iets over te zeggen. Um, ik doe sinds uh, niet zo'n lange tijd mee aan een uh, gebedsgroep. We zijn maar klein. Um, en om het verhaal van er straks even af te maken... we hadden maandagavond gebedsgroep gehad... en een van de mensen op die groep zei... Annemiek, als er dingen zijn op je werk... dat zei ze zomaar eigenlijk... dan kun je dat gewoon delen. We hebben zo'n gebeds-app. Um, dus dat kun je gewoon delen. Dus toen ik daar op die wc zat... dacht ik, ja, kan ik dit nou delen? Dat is toch ook raar. Maar ik dacht, nou ja, ze heeft dat gezegd... misschien moet ik het toch maar doen. Dus ik heb het toch maar gedaan... Waardoor ik, waarna ik dus allemaal uh, appjes kreeg... van nou, we bidden voor je... Um, en dat gaf me wel de moed om tussen de middag uh, toch naar mijn collega te gaan en te zeggen, joh, weet je we moeten het hier echt even over hebben, want dit gaat niet goed terwijl ik eigenlijk dacht, nou uh, ik ga naar huis en ik zoek, ik zoek het maar uit dus, dus ik heb wel heel erg weer ontdekt dat ik, ik kan het niet goed alleen, zeg maar dat aanbidden, ik wil dat heel graag om, maar ik vind het moeilijk alleen, maar samen gaat het een stuk beter um, dus heb je iets om, waar je graag voor wil laten bidden, kijk even op de website maar volgens mij is het adres gebed je kunt gewoon ook al die triviale dingen als werk mag je gewoon uh, mailen. En dan komen ze bij ons en dan bidden we voor je. Dus uh, elke maandagavond, uh, maandagavond eens in de twee weken. Je mag ook meedoen als je wil. Maar op de site vind je meer informatie. En een van de andere dingen die daar staan is dat we met een club mensen de Bijbel lezen in een jaar. Nou, dat staat ook op de website. Dat is ook zoiets. Om elkaar een beetje vast te houden om dat te blijven doen. Nou ja, voel je vrij. Dus um, als je op de website kijkt uh, vind je wel meer uh, dingen. Nou... Tot slot, we gaan ook nog collecteren voor de um, bikers against child abuse. Ik, moest, uh, ik heb gisteravond dus even opgezocht en ik dacht dat is best een bijzondere groep mensen. Die um, echt zegt, weet je, wij gaan gewoon zorgen dat kinderen die, zich, uh, die, die misbruikt zijn zich weer veilig voelen. En gewoon met wie ze zijn en met hun uitstraling, zo stel ik me dat dan voor, komen ze met zo'n hele groep bikers komen ze bij zo'n kind om ook gewoon een beetje het gevoel te geven, je hoeft niet meer bang te zijn... Ik vind het ik vind eigenlijk ook wel een mooi beeld, moet ik zeggen. Ze doen verder um, niet iets concreets per se. Kan ook, maar niet in eerste instantie. Maar door er te zijn, geven ze die kinderen weer veel zelfvertrouwen en veiligheid. Nou, en dat is na zo'n verhaal van uh, Familie Vis eigenlijk ook wel weer heel mooi. Dus daar collecteren we deze maand voor. Van harte welkom, uh, of uh, van harte uitgenodigd om daar aan mee te doen. En dan mogen de kinderen nu uh, naar binnen komen. Jullie mogen gaan staan voor het laatste lied. MUZIEK Jullie moeten wel even goed opletten, nog. Want het is een uh, beurtzang. Dus de mannen beginnen en de vrouwen die uh, herhalen. Ja, absoluut. Ik ook. Dus jullie mij toezingen en toeknikken. De liefde van God. En de ontzettende vergeving, het volbracht zijn van Jezus Christus. En de geest van waarheid. De geest die jouw leven echt tot één aanbidding maakt. Echt lieve mensen, Hij is bij jullie, bij u, bij jou, bij mij, bij ons allemaal. Amen. Ja, precies. Amen.